Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Amsterdam gaat de maatregelen tegen de drukte in de stad verder uitbreiden. Op de Wallen, het Rembrandtplein en het Leidseplein gaan extra handhavers controleren op het naleven van de 1,5 meter regel. Een bezoek aan de stad in het weekend wordt afgeraden. Mensen worden gevraagd om hun trip door de week te plannen. Verder wordt de verkoop van alcohol in winkels op en rond de Wallen aan banden gelegd. Van donderdag tot en met zondag mag er vanaf 4 uur s middags tot na middernacht geen alcohol worden verkocht. De overslag in de haven van Rotterdam is het afgelopen halfjaar met ruim 9% gedaald. Vooral van kolen, ertsen en olieproducten daalde de omzet. Door thuiswerken was er minder vraag naar brandstof. Ook ging de productie van staalfabrieken en kolencentrales flink omlaag. Wel werd er iets meer biomassa en vloeibaar gas overgeslagen in de haven. De Rotterdamse haven verwacht in de loop van het jaar meer herstel.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 Unilever gaat een groot deel van de theedivisie verkopen. Eerder dit jaar liet de multinational al weten ervan af te willen. Alleen de theeactiviteiten in India en Indonesië en het belang in Lipton IJstee blijven bij Unilever. Tot nu toe is het bedrijf wereldwijd marktleider in thee. Aan zwarte thee wordt steeds minder populair in Noord-Amerika en Europa. Unilever ziet dat als een rem op de groei. Het weer in het midden en zuiden opklaringen. In het noorden meer bewolking en lokaal wat regen. In de loop van de dag vanuit het westen toenemende bewolking. Bij een stevige zuidwestelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht wat meer regen. Morgen later weer opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. files op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10, twee kilometer. Op de A9 richting Alkmaar staat voor Knopert Vels 4 kilometer... met 10 minuten oponthoud. Richting Amstelveen bij Plein 3 kilometer. Op de A10 de ringweg Amsterdam staat tussen de Koentunnel... en het Koenplein 3 kilometer. En tenslotte op de N201 richting Zandvoort... voor Zandvoort 2 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot zo voor de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Sweetness, I was only joking when I said I'd like to Mash a free in your head oh, oh, oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said by rights You should be bludgeoned in your bed And now I know i've gone about Slides Again van de uh, Smiths. Uh, dat is de opening van de, dit uh, tweede uur van deze donderdag 23 juli. Uh, die ook een, een beetje een licht uh, scheurend karakter heeft als het uh, gaat om de muziek samenstelling. Want ja, het is eigenlijk uh, een beetje de gedachte dat dat uh, wat vaker door te voeren zou zijn in wat je hoort uit de radio. Maar goed, uh, we hebben dat een uh, beetje denk ik ook uh, losgelaten. Maar goed, uh, ik, uh, ik ga vanavond in ieder geval samen met Marcus van dan. Uh, sowieso uh, Alternative FM doen tussen 8 en 10. En daar hebben we een dame bij. Ik uh, weet niet of ik er nog uh, aan toe kom. Lisette Aviva, het zei uh, tegenwoordig. Maar uh, de meeste mensen uit de muziekwereld kennen haar... onder de naam Lisette Vink. Dus dat uh, is vanavond tussen 10 en 12... Uh, eerder hebben we dat uh, af moeten blazen. Toen was net die maatregelen van uh, krachten dat we allemaal in ons hok moesten blijven zitten. En ook uh, dit uh, pand dat ging op slot. Dus er uh, was eigenlijk helemaal niks meer mogelijk. Ja, zo uh, werkt dat dan op een gegeven moment. Uh, dan, uh, dan moet je wel wat. Uh, over Zandvoortse muzikanten gesproken. Want er is zal, uh, wat, wat ik uh, begrepen heb, is in Aantocht een uh, een regenboogradio uitzending. Op maandag komende maandag. Uh, hier bij, dit, uh, bij deze lo lokale omroep. En uh, dat zal voor een uh, flink gedeelte. Voor uh, de rekening komen van Roy Dongen. Want uh, die, uh, die zit ook achter Pride. Maar we hebben ook een ambassadrice voor Pride at the Beach. En die dame die heeft ook uh, nogal heel wat uh, muzikale uh, noten gekraakt het afgelopen jaar. Nou ja, twee stuks in ieder geval. Maar. Daar komt ze weer, Wendy Moore. With me, I don't know was <middels> thinking. I guess got me again You know, I want this keep letting you in, but I can never trust your kiss again. Het knupje van uh, Duran Duran. Heet, uh, dat uh, was uh, Arcadia. Want uh, dit nummer dat heeft uh, niet zo gek uh, veel gedaan in Nederland. de Flame, meer in Engeland dan, uh, dan hier. Uh, wel leuk in die clip. is, uh, Want ze uh, lagen toen een beetje overhoop met platenmaatschappijen. Dat, uh, dat wilde je niet weten. En toen hadden op een gegeven moment Simon Bon, Nick Rhodes en John Taylor. Die hadden, die hadden bedacht van, nou dan gaan we gewoon een eigen groepje beginnen. Arcadia en ja, dat hebben ze. Uh, hebben ze nog wat nummers op uh, naam uh, geschreven. Ze hebben zelfs nog een album uh, gemaakt. Volgens mij uh, rond 485 hebben ze dat uitgebracht. En daar stond dus ook uh, waar, dit nummer op. En in die clip <coughs> zat, zat daar ook nog zo'n toespeling in. met een, uh, een ganse en een stuk pergament. wat uh, John Taylor liet zien aan Nick Rhodes van Contract. En uh, ja, daarop uh, sloot Nick Rhodes eigenlijk de deur. Dat was een beetje de, de trivialiteit eigenlijk... in het licht van uh, de gebeurtenissen... tussen de leden van Duran Duran aan de ene kant... en de platenmaatschappij aan de andere kant. Ze zijn er uiteindelijk uh, uitgekomen. En Arcadia is later gewoon... Uh, min of meer verweven naar Duran Duran. Want als je de clip zoekt... van dit nummer... dan zie je hem terug bij Duran Duran. Ja, het is heel opvallend. Uh, ze hebben dat uh, begin dit jaar hebben ze dat, uh, geplaatst. De clip, de officiële clip die bij dit nummer hoort. En dat, dat maakt het toch eigenlijk ook wel best heel speciaal. Daarvoor hoorde je Relapse van Wendy Moore. Maar dat heeft ook te maken met alles rondom een uitzending. Die wij ook binnenkort gaan doen hier bij onze lokale radio. Want er gaat het nodige gebeuren. Moet ik even kijken, waar heb ik dat nou? Want ik heb hem hier ergens staan. 1, 2, ja, hier. Rainbow Radio Zandwoord. Want. Dat is het programma wat uh, 24 juli uh, gaat uh, plaatsvinden. Uh, dat is op. Uh, is dat nou. Dat is, dat is. Even kijken. Dat is morgen al. Uh, dat, uh, dat begint uh, van 12 tot 2. Uh, is dat. Uh, de, ja, start van uh, Rainbow Radio Zandvoort. Dan maandag 27 juli. Dat is uh, de, de speciale uitzending waar ik het net over had. Pride at the Beach special. Met diverse gasteninformatie en natuurlijk. Uh, Lekkere muziek, dat uh, is een omschrijving. Uh, een van die presentatoren is Roy Dongen. Die uh, dat uh, gaat doen. En hij zal uh, min of meer daar een centrale rol in gaan uh, vervullen. En dat was ook de reden waarom we Wendy Moore uh, erbij halen. Want zij is ambassadrice van, dacht ik, Pride at the Beach. Correct me if I'm wrong. Dat uh, is dan even het uh, verhaal erbij. Goed, uh, donderdag. Ik weet dat als Walter hier staat, dat hij sowieso dat nummer draait. Nou, ik zelf draai hem ook. En vanavond zit hij er ook in. Dus, uh, daar komt hij weer. Veline En we blijven hem net zo lang doordraaien totdat het een hit in heel Nederland uh, begint te worden. Alleen... Aan. Ik ging hard, alles gittert, alles zacht, het kwam maar ik te hard, alles hapert, alles zwart. Uh, nog uh, spannend straks. Ik denk dat uh, Mick uh, de afspraak uh, is uh, vergeten. Nou, dan uh, maar niet. En wellicht dat hij misschien nog 5 voor 12 met de uh, rook in de grimpen nog uh, iets wil gaan vertellen tot aan het nieuws van 12 uur. Maar zover is het nog niet. Dit was Grace Jones. Het lang vervlogen tijden. My Jamaican guy, daarvoor natuurlijk uh, Feline met al alleen. Je bent net te laat, Walter. Je was het altijd jij aan het uitkomen toen uh, hoorde hij alleen deze nummer nog uh, wat te gaan. Goed, dat is nou weer bijna 1 minuut voor half 12. Trouwens, dit nummer is later nog een keer gecoverd door 1 LL Cool J. En dat klonk ongeveer zo. En je hoort het dus al. De sample van uh, dat nummer Mind Your Banker Guys zat natuurlijk uh, in uh, dit nummer van uh, LL Cool J. Ik geloof dat het uh, halverwege de jaren negentig uh, nog uh, een nummer is uh, wat, uh, wat gebruikt is uh, in dat opzicht. Maar uh, Goed, uh, zal ik je niet uh, verder mee lastig uh, vallen. Um, dan ga ik iets uh, spannends doen, want uh, ik heb ook wel eens uh, van onze voorzitter uh, Maureen uh, begrepen... een beetje spannende radio mag wel. Nou, oké, okay, dan ga ik dat nu doen. En dat doen we met deze. Ga er maar weer eens lekker een kwartier voor zitten, want dit is hem weer. Donald's nummer in de Patrick Cowley Remix. Bootleg van de eerste plank. En hier geen reclameonderbreking, want ik ben erin geslaagd om hem ergens op een mp3 te jassen. Dus, dus ik zou zeggen: tafels aan de kant. En gewoon eventjes lekker jezelf zijn op dit een stukje magistrale remix van uh, de man die niet meer onder ons is, Patrick Cowling. Dan de and I feel love. 1970 bracht Donald Summer dit nummer uit. I Feel Love uh, was toen, dacht ik, onder de productie- in handen van Giorgio Moroder. Maar toen was er al een mannetje ergens in San Francisco. Die dacht, ik kan dat veel beter. Dus die heeft daar een remix op losgelaten. En dat is, uh, ja, hij is in de clubcircuits in Amerika. Is hij uh, toch nog behoorlijk bekend uh, geraakt. Patrick Cowley heette de man. Voordat hij eigenlijk doorbrak met Managy en later nog met Doeje, want dan Funk samen met Sylvester, had hij dit al op zijn naam geschreven. Ik moet er altijd met enorm zweetdruppels op mijn voorhoofd afvegen, maar het is ook een ongelooflijk lieve man, die Mick Boskamp. Weet je wat het is, ja? Ja. Ik, ik was, ja, ik ben, ik, ja? Ik was het vergeten, maar het was wel... Ik, had wel, ik heb wel, kijk het spijt me, maar ik heb wel een, een, een, een goede reden, want hm? ik was onderweg naar Ramsdong naar hm? En met koppend, met bonsend met met, met hart, want ik, ik mocht eindelijk naar goed gedrag, en dat betekent dat leuke stukjes van auto's zijn. Ja. En dan heb ik mijn droomauto opgehaald? Oh, en dat is? Dat is de Lexus LC5. En als je hem ziet. Ja. Een ja, beetje waarom dat is, want het is ongelooflijk. Zeg, zeg het nog eens, even, want dan ga ik hem even googlen. Le Lexus en dan? L LC5. Lexus het, het, het, LC5. Het sport, het sportmodel. Ik ga meteen even kijken, want uh, ja, uh, nou, uh, dat, dat ziet er inderdaad uh, niet verkeerd uit, eh, Mink, als ik eventjes... Uh... Wanneer, wanneer, wanneer, ja, wanneer is je programma klaar, 12 uur? 12 uur, we hebben nog wel even, dus uh, als je die, die 10 minuten weet vol te kletsen, want ik wil wel met een stukje muziek af uh, te sluiten, dan, dan komt het helemaal goed. Vertel. Oké, okay, dat, uh, dat is goed. <laughs> nou ja, ik heb, ik heb, ik heb een beetje wat het is, ja. ja. Je kan bijna niet uh, uh, de krant openslaan... Uh, uh, of je ziet uh, corona-nieuws. Het, ja. het is weer helemaal bar en boos. Ja. Want, eh, uh, uh, uh, is gisteren op tv op geweest, een persconferentie. Ja. We gaan nog niet in een uh, strengere lockdown. Mm -hmm. Maar hij heeft wel gewaarschuwd. Dus we worden wel weer, uh, weer ernstig bang gemaakt. Ja. En dan, uh, nou ja, weet je, dan, uh, niets menselijks is ons vreemd. En dan ga ik dan mee. Ja. In, die, in die angst. Dat geef ik op toe. Ja. Dan denk ik bij nou, mezelf, we ja. Ja, een je, zit nog veel op in. En nee tegen anderhalve meter. Ja. Maar, ja, weet je, als het we nou, weet je, ik ga toch twijfelen dan. Kan je je voorstellen? Ja. Nou, dan, dan ga ik naar Maurice de Hond op zijn website. En dan lees ik dus een stuk. Kijk, hij zegt, hij zegt heel simpel: Als je maar één stuk gereedschap hebt. In ja. dit geval een hamer. Mm -hmm. Dan het enige probleem wat je hebt is een spijker. Ja. En dat is een beetje vergelijkbaar, zegt Maurice, met het RIVM. Ja. Zij zetten dus hoog in op de grote druppels. Ja. Dat de grote druppels, zeg maar, uh, uh, het virus verspreidt. Mm -hmm. En Maurice de Hond zegt, nee, dat klopt niet. En het klopt ook niet aan de hand van alle voorbeelden. Mm -hmm. Het is de aerosols. Ja. Dat zijn de kleine druppeltjes. Ja. Want dat verklaart ook waarom in groep die 27 mensen besmet zijn geraakt. Ja. Want dat gebeurde ook nog na twaalfden... Als ja. de deur dicht ging. Ja. Nou, als er net iemand besmet is, die kan dan die 27 man besmetten als het een, zeg maar een niet vochtige lucht betreft die er hangt. Ja. Weet je, dus het zijn allemaal dingen die... En als je daarop op acteert, ja. op die uh, kennis, ja. dan zou je een hoop ellende kunnen voorkomen. Ja. Zeker straks als het weer herfst wordt ja. en we weer met z'n allen naar binnen gaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, dus dat. En dan lees ik ook vandaag, uh, uh, dat lees ik dan weer op LinkedIn. Want uh, uh, sommige dingen lees je gewoon niet, nou dat hebben we al eerder vastgesteld, mm -hmm. dat lees je soms niet op de, op, in de grote kranten. Maar dan lees ik uh, waarom uh, uh, een stuk op LinkedIn van iemand, van een, uh, volgens mij iemand die daar ook voor geleerd heeft, mm -hmm. die zegt van ja, kijk eens even. Dit stuk wat in, de Zweedse, wat in de Zweedse krant staat, over de situatie in Zweden, waar ze geen mondkapjes hebben, geen lockdown, et cetera. Daar is. De ziekenhuisopname is nul. Mm. Covid-19 besmettingen zijn bijna niet nieuw. En daar wordt niet over geschreven. Want het laatste dat we meekregen. was dat in Zweden eigenlijk helemaal geen succes behaald was. Nee. Nou ja, Zweden stond wel, hè, op een, uh, zat, zat in het strafbankje als het ging om de aanpak van uh, de COVID-19. Dat, uh, dat, zo heb ik het uh, begrepen. Ja, maar dat was toen de tijd aan de hand van informatie die naar buiten cijfelden... over dat ze het helemaal niet goed deden. Ja, ja. besmettingen, et cetera. Maar ja. nou, nu blijkt, dus hè, we praten nu, uh, het is uh, bijna eind juli... Ja. Komen we de berichten binnen dat dat... Eigenlijk helemaal niet waar is. Want uh -huh. er zijn geen besmettingen bijna in Zweden op dit moment. Nee. Dus ja, wat is waarheid? Ja. Ik bedoel, je, je weet het gewoon niet. Nee. Nou ja, en dan, heb, dan volgen ja. we natuurlijk wel een uh, paar leuke dingen. Nou, ja. leuke dingen. Uh, uh, Trump, die, uh, die wenst uh, uh, Guilaine, uh, zeg maar, uh, Maxwell, ja. uh, uh, veel sterkte en succes. Wat natuurlijk op zich heel erg bijzonder is, <laughs> omdat, die, omdat die vrouw. Die is waarschijnlijk de handlanger, de rechterhand geweest, toch, van, uh, van Jeffrey Epstein, Epstein. Ja, ja, ja, van Epstein. Ja. En uh, uh, dan denk je bij jezelf, hoe kan dan een president van Amerika die vrouw voor de komende tijd veel succes en sterker weten? Ja, dat, dat is een heel merkwaardig iets. Bovendien is de man ook van zijn geloof afgevallen, ja, we moeten anderhalve meter afstand houden, mondkapjes dragen en noem maar op. Terwijl die eerste eigenlijk daar de draak mee stak. Het is verkiezingstijd in Amerika, Mick. Ja. Het is heel bizar. Heel bizar, heel bizar. Nou, en dan, en dan heb je natuurlijk de zaak. Johnny Depp, hè? Dat ken ik niet, maar vertel! Met zijn ex. En ja, die, die, die hebben een, een soort. Een vechtscheiding. Hmm. En dat. ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat gaat van kwaad tot erger. Want nu blijkt ook dat, dat. Johnny Depp niet geslagen heeft, maar. En. dat. Het is dus eigenlijk ook een beetje gunstig verloopt. voor voor deppen in dit geval. Mm. He, want meestal is het metoo, uh, uh, je ja, neigt gewoon vaak naar, ja, hoe moet ik het zeggen, dat is ook zo. Mm. Mannen zijn zo'n beesten echt. Ja. Dat is natuurlijk verzekerlijk. Ja. Maar in dit geval is dat, uh, is dat nou niet het geval. Dus, ja. Ja. Tim, de nou ja, weet je, ik, uh, oh ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen, het heeft niets met nieuws te maken. Ja. Maar ik moet, je, uh, ik moet je vertellen over, uh, over deze auto. Eén dingetje, dat is uh, heel grappig. Yeah. Er werken 7000 mensen bij Lexus om auto's in elkaar te zetten. zetten. zetten. zetten. 19 van die mensen zijn zogenaamde vaklui. Yeah. Uh, ja. een opleiding van 30 jaar gehad. Mm -hmm. En die bedenken dus alle mooie dingen in zo'n auto. Het stuur wordt heel met de hand gemaakt. Dat zijn speciale Japanse vaklui. En die. Uh, uh, uh, moeten, uh, uh, dat is heel bizar, om af te studeren, moeten zij met een handje ze niet gebruiken, moeten zij een, uh, een, een paardje vouwen, een paardje, een, een Japans paardje, mm. zeg maar, ja. moeten ze vouwen van een stuk papier. Ja. En dat moet helemaal fijn zijn, of moet dat worden gedaan. Ik vind dat heel bijzonder. Ja. Da, da, als ik naar het plaatje kijk van die auto, dan moet het ook wel best een heel bijzondere uh, auto zijn. Het lijkt aan Haast op een Aston Martin waar James Bond ook in uh, rijdt. Ja. Daar heeft hij wel wat van weg. Uh, als ik die Lexus L, uh, LC5 uh, erbij uh, pak. Maar uh, hij, ja, volgens mij zit je echt uh, in een soort uh, tuin. Uh, een rijdende tuin lijkt het wel. Ik zie ook hier een foto. Ik zit in een, in, in, in, dat is, ik had het er net over met Michel met van uh, Lexus bij Rabelsland weer. Wat ja. de auto zo bijzonder maakt, ja. dat het lijkt alsof je echt in een conceptcar aan het rijden bent. Ja. Dus de auto is eigenlijk een, een conceptcar die, die van het podium van, van de autoshow is afgereden. Ja. En zo zijn kilometers maakt. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Heel heel en, en, en, en, en waar... Ja, en waarom mag jij daarover schrijven? Is dat. Uh, jij, jij pakt het heel anders aan dan de gebruikelijke autojournalist. heb je mooi iets uh, uitgelegd. Ja, dat klopt. Ik, ik, ik, ik schrijf veel meer een beleving. Ik heb net ook een filmpje gemaakt van mijn reis naar Raamsland Sfeer. Ja. Uh, uh, met een mondkapje op. Hè? Want ik, vergelijk, <laughs> ja. ik, vergelijk het, ik vergelijk het een beetje met, uh, met hè? Ja, ja, ja. Assenpoester die. Uh, die uh, die ging met een pompoen en een steltje muizen. Ja. Ik ging ze op weg. Ja. En het werd, het werd een gouden koets. Ja. En eigenlijk is mijn reis naar uh, Lexus. is zo'n verhaal. Want ik ben dus echt in de trein, in de bus. mondkapje op, mondkapje af. lopen, lopen, lopen. En ja. nu zit, zit ik in mijn gouden koets. Ja. En ik vind dat wel heel bijzonder. Wat hij ook zei, Michel, en dat is wel heel grappig. Hij zei: één ding moeten we afspreken, want ik heb echt. Bijna, ik heb hem elke week een, een, een, een mailtje gestuurd. Van, mag ik nou eindelijk een keer die LC5 rijden? Ja. En op roesten was hij me zo zat dat hij gezegd heeft, nou vooruit. He? Hij gaat uit de pool, dat betekent dat hij niet meer beschikbaar is voor journalisten, omdat hij al een tijdje uit is. En zeg maar: jij mag er dan als laatste inrijden voor een week. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. En ontroerend ook. Alleen ja. is er één ding tegen de Jan. ja. Hij zegt: woont in Zandvoort? En misschien ken je Jan Lammers... En misschien heb je contact op het circuit. Maar jij ja, gaat in deze auto niet op het spier nee. Wil je me dat alsjeblieft beloven? Kijk nee. ja, nou, luister, je bent me nu op gedachten. Maar ik zou dat echt absoluut niet van plan zijn. Dat doe je gewoon. Toch niet. Ja. Je gaat deze auto niet afvragen op het spier. Nee. Dan kan je deze auto niet aan. Doen. Nee, ik, ik, het is een boeiende beschrijving die je geeft. Ik dank je wel voor je bijdrage, want het loopt alweer tegen 12 en je ziet hoe snel je tien minuten vol weet te kletsen. Dus helemaal goed. Ja. Maar spijt me, net. Geef niet, joh! Nee! Je gaat me niet ontslaan, hè? Nee, tuurlijk niet, man! ben jij gek. Het hoort bij je charme, man. Dit is een onderdeel van hoe jij bent. Dat ik, dat ik af en toe gewoon met, met zweet onder mijn oksels moet, moet uh, hopen dat je aan de lijn komt. dat vind ik al wel, wel weer heel speciaal. Weet je, dat, het, dat tekent Mick Boskamp en daarom hou ik van je. Ik hou van jou, ja. <laughs> Is goed. Hij, uh, dat was Mick Boskamp uh, als invaller, uh, maar vanuit een Lexus. Uh, dat, uh, zeg ik, uh, dat zeg ik ook. Uh, Jan Lammers zou er misschien stinkend jaloers zijn... maar die heeft een contract met een, uh, met een Duits merk. Dus daarom zal die niet zo 1, 2, 3 uh, in, uh, in zo'n uh, auto gaan rondrijden... en afrachten op het circuit. Dat moet je met een Lexus zeker niet doen. Gezien de plaatjes die ik uh, gezien heb. Goed, uh, dit was het einde. We gaan uh, met, uh, afsluiten met een heel mooi nummer... waarvan uh, Walter soms wel eens moeilijkheden heeft... om de titel van dit uh, nummer uit uh, te spreken. Terwijl het gewoon temporarily expendable is hoor. Dus het is uh, tijdelijke uh, voor het eeuwige uh, verhuilen. Zoiets moet je het zien. Het is van een Utrechtse band, de Urban Dance Squad. En ik zeg tot vanavond 8 uur. Want dan ben ik er weer met Alternative FM. Dag!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 Oh